Goedemorgen, ik ben Dielke Teertschijn. Dit is het nieuws van de NOS op 3. Theaters die vandaag opengaan kunnen een bezoekje van de politie verwachten. Burgemeesters van een paar grote steden zien de actie Theater Kapsalon niet zitten. Dat is een protest van artiesten, theaters en musea die graag weer open willen... Ook bij dit theater in Vlissingen staan de kappersstoelen klaar op het podium. Maar terwijl er geknipt en gekapt wordt, zullen er optredens plaatsvinden op, uh, hier op het podium. We gewoon ontzettend veel zin en het geeft ontzettend veel energie om weer met iets leuks bezig te zijn en met het vak bezig te zijn. Met uh, zingen, songwriters, dj, uh, theater. Vanwege de mogelijke handhaving hebben theatermakers in Twente vast een list verzonnen. In Enschede en in Hengelo treden acteurs en een pianist op in echte kapperszaken. Geen nieuw tennissucces voor Talon Griekspoor. Op de Australian Open verloor hij net van de Spanjaard Carreno Busta... na een marathonpartij van ruim vier uur. De enige Nederlander die nu nog in het toernooi zit is Botik van de Zandschulp. Hij speelt morgen in de tweede ronde. En er is een nieuwe datum voor de uitreiking van de Grammy Awards. De belangrijkste muziekprijzen ter wereld worden op 3 april uitgereikt... en dit keer in Las Vegas en niet in Los Angeles. Daar zijn te veel coronabesmettingen. Genomineerden dit jaar zijn Justin Bieber, Doja Cat en Olivia Rodrigo. Namens, namens Nederland maken Chesto en Afrojack kans op een Grammy. Klinkt misschien gek in coronatijd, maar Australië hoopt dat er de komende tijd weer veel backpackers naar het land komen. Om het virus buiten de deur te houden kwam je lange tijd bijna Australië niet in. Maar er zijn nu te weinig mensen om al het werk te doen. Premier Morrison hoopt dat buitenlanders dat gat opvullen. En mijn message aan them is, kom down. We willen je naar Australië en een holiday hier in Australië. Om het aantrekkelijker te maken is de visumaanvraag voor backpackers de komende maanden gratis. De Australische regering hoopt er 23.000 buitenlanders mee te lokken. Het weer, vanmiddag regent het een beetje. Het wordt 5 tot 8 graden. Vannacht kan het in het binnenland gaan hagelen. Daar kan ook natte sneeuw vallen. En morgen wordt het iets kouder en gaat op 5. ZFM: verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ja, ja, ja. En CFM ook gefeliciteerd, hè. onze wederzijdse collega Jelmer Koper is vandaag jarig. Hoera, Jel hoera, hoera, Jelmer, gefeliciteerd. Ja. Oh, oh dan moet ik even tussenkomen. Moment, ik kom eraan. Ja. ja, Dolly, uh, Ja, stand is uit, uh, druk bezig geweest de afgelopen weken. Uh, wat heb je voor ons?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 En um, de planning is dat er donderdag een reportage over uh, op lijn komt. Dus um, ik wil even onverwacht bellen. Zodat we allemaal uh, kunnen zien en horen uh, wat daar aan de hand is. Dan uh, hebben we een Zandvoortse uh, ja, een, een, een, een, een, uh, uh, collega, wil ik zeggen, dorpsgenoten.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 Zeg wanneer kom je weer, dan is het zomer voortaan. De winter was lang, zonder jouw liefde. De winter was kalm. Ik leef, de winter was lang Zonder jouw liefde De winter was koud Zonder jouw laag Kom in de lente En geef me je warmte Zolang als ik leef De winter was lang en koud. De winter was lang.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 Ja, nou ja, letterlijk en figuurlijk de blind vertrouwen. Ja, ja, ja inderdaad, ja absoluut, ja. absoluut, absoluut. Ja, en uh, als ik dan nog over, iets over de stichtingen uh, mag zeggen. Ja? Uh, uh, nou, de stichting -syndroom, die uh, zet zich dus in uh, voor het uh, wetenschappelijk onderzoek. En mensen met usher die hebben wel de angst van het dood en blind worden. Maar er is ook zo ontzettend veel hoop dat er... Uh,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 When you're bending both my arms I, I was a lion in winter And man, I had friends Miles around A woman with my name You don't wanna live me You give away the game I I was a lion in winter And my lion friend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 Dat... Oh, geweldig. Nou ja, ja, dat laatste is op ik zich ga... geen verrijking, hoor. Maar goed. Ja, het gaat nu niet doen, maar nee, dan snap weet ik in ieder geval hoe het ja. gaat. Kert, mag ik Deleven. wat zeggen? Ja. Ik, ja. ik, ik dacht dat ik Iris aan de telefoon had. Nee, dit is mevrouw ik Hes. Wel, ik heb dezelfde stem. Ja, dus, ja, echt? Niet normaal? Nou, het is de moeder, ja. van, dus vandaar dat we erop <laughs> opkwamen. Ja. Um, als u had kunnen luisteren, had u ons vorige gesprek kunnen volgen. Dat was mevrouw Karin de Bruyne. En die ja. heeft uh, het Oestersyndroom. syndroom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 No voices can blame you for sun on your wings. My gentle relations have names they must call me for loving the freedom of all flying things.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 Dat de seagulls fly, out of reach, out of cry. Ja, ja dit was uh, Seagull. Met de uh, Song to the Seagull, de nummer van de vrijwilliger.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 Hi, goeiemorgen, goeiemorgen. Goedemorgen, Roy. Goedemorgen, oude buurman. Hey, ja, um, ouwe buurman. Nou, Play It Loud. Play jij bent hier tegenwoordig ook Radio DJ bij ZFM. En uh, hoeveelste uitzending is dit alweer?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 Ja, klopt, ja. Je dus. draait de lekker uh, Want jij bent van Alternative FM. Ja, <laughs> <laughs> voor de luisteraars die ja. dat niet weten. <laughs> <Ja>. <laughs> dat klopt. Maar ik weet niet, uh, hebben we nog tijd uh, mensen? Ja, ja, ja, ja nee, zeker ja. weten, Jaap. oh Nee, dat is goed. Maar, uh, ja, nee. Hey. Wat zeg je, Geert? Wat ga je doen? Uh, wat is je volgende programma? Uh, wij hebben, wij hebben mo morgenavond uh, weer een programma tussen zeven en tien.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 Uh, dat ze ons een beetje gunstig gezien zijn, dat ze ons de primeur gunnen. Dat gebeurt ook wel eens regelmatig, maar we zijn nu de laatste weken een beetje aan de verkeerde kant van het kwartje aan het vallen. Dus, oh. dus, dus ja, dat, dat lukt niet altijd. Hey, ja, ik heb even gemist, wat voor soort muziek is het? Dat is uh, heel breed. Uh, dat tikt ook een beetje bij Marcel eigenlijk aan, want die hangt volgens mij steeds aan de telefoon, maar uh, die... Uh, ja, doop, ja. Die luistert geïnteresseerd, Ja, er zit soms... Er zit soms ook nog wel een metal in. Trouwens,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 Ik ga naam even uh, even ja. om uh, aan te geven. Want ja. Jaap was onverwacht weer in onze studio gekomen. Dat is helemaal niet erg ja. gezellig uit. Nee. Maar <laughs> we lopen nu het risico dat de computer onze uitzending gaat overnemen. <laughs> Inderdaad. Ja. Dus we moeten wel gaan afronden in de ja. zin ja. dat uh, donderdag uh, heb jij je uitzending. Ja. Maandag wordt die herhaald. Wordt hij herhaald. En dan heeft maandag Marcel ook nog een, uh, ja, een zeer lawaierige uitzending. Ik dit keer wel mee... Ja, okay. valt het mee? Nou, dan ga ik luisteren, nee. denk ik. Het is een, uh, een combinatie tussen hard rock, heavy metal uh, muziek... en hij heeft ook een oh. beetje progressive en symfonische metal gemaakt okay. vroeger. Nou, dat is uh, dus heel dus, mooi. Het is wel interessant. Er is dus geen grunts in voor, het is dus gewoon een uh, clean zang. Ja. En uh, heb gewoon een hele goede stem. Ja. Nou, Luister dus. We gaan allemaal luisteren, ja. naar die uh, sowieso ja, naar Jaap ja. ja, natuurlijk. En dan uh, ook op zondag of maandag. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.